8 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Oekraïnse oppositieleider Vitaly Klitschko zegt dat president Janukovic... zijn land heeft verraden door nauwere banden aan te knopen met Rusland. Een voormalige bokser zei dat tegen betogers op het onafhankelijkheidsplein in Kiev. Rusland en Oekraïne hebben vergaande afspraken gemaakt over economische samenwerking. Met het akkoord lijkt de rol van de EU uitgespeeld. Die wil, net als de demonstranten in Kiev, dat Oekraïne juist meer gaat samenwerken met Europa... Een Britse chirurg die al meer dan een jaar gevangen werd gehouden in Syrië... is sinds zijn cel overleden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Robertson... vindt dat het sterk lijkt op moord. De 32-jarige arts Kaan ging november vorig jaar naar Aleppo... om daar te helpen in een ziekenhuis. Hij werd binnen twee dagen gearresteerd. Pas in november dit jaar kreeg zijn familie contact met hem... toen zijn moeder naar Syrië ging. Kaan was ernstig ziek en woog nog maar 32 kilo. Volgens zijn moeder werd hij vastgehouden in een ondergrondse cel... en gemarteld. De verhuurdersheffing die het kabinet wil invoeren moet tijdelijk zijn. Dat heeft PvdA-senator Duivenstein gezegd in de Eerste Kamer. Hij overweegt een motie erover in te dienen. Zijn stem is cruciaal voor het kabinet. Als de PvdA het tegenstemt is er geen steun voor het woonakkoord... dat het kabinet heeft gesloten met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Amerikaanse predikant Harold Camping, die verschillende keren het einde der tijden heeft voorspeld, is overleden. Camping voorspelde drie keer dat de wereld zou vergaan. Voor het eerst op 7 september 1994 en voor het laatst zei Camping dat de apocalypse toch echt op 21 oktober 2011 zou plaatsvinden. Toen ook die derde voorspelling onjuist bleek, stopte de predikant met zijn werk. Harold Camping is 92 jaar geworden.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 Margriet Rijntjes. Een heel goedenavond. Deze hele week praten wij in twee dingen... met mensen die een spannend jaar achter de rug hebben. En vanavond is dat Rob Wijnberg... de hoofdredacteur van De Correspondent. Dat is een online journalistiek platform... die dit jaar gelanceerd werd. Welkom. Ja, dankjewel. We gaan het hebben over het afgelopen jaar. We tutoieren elkaar als collega's. <laughs> um, het is jou vast niet ontgaan. Een debat in de Eerste Kamer vanavond. Hè, over het woonakkoord. Of het ook wordt aangepast. Uh, is nu spannend. Aan de eisen van uh, Partij van de Arbeidssenator Adrie Duiverstijm. Ik begin hierover omdat ik benieuwd ben of dit nou een onderwerp zou zijn... wat aan bod zou kunnen komen in de correspondent. Ja hoor, absoluut. Uh, kijk, het criterium is... Uh, um, vindt een van onze correspondenten het de moeite waard om er iets over te schrijven. En dus je merkt bij uh, traditionele media, ik heb veel lang bij kranten gewerkt, daar is het toch meer het nieuws wat sowieso in de krant moet. En daar heb je ook een soort verplichting die nog steeds een beetje stamt uit de paper of record. Het als het niet in de krant staat is het niet gebeurd. En dan worden er redacteuren bij gezocht die daar iets over schrijven. Bij ons is het net een beetje andersom. We hoeven er niet over te schrijven. Maar als de auteur, we zijn een auteursmedium, vindt dit is belangrijk... hier moet ik aandacht aan besteden, dan mag dat. Ja. Voetbal? Wordt er ook wens geschreven over voetbal? Nou, we hebben. Het, niet dat ik het uitsluit. We hebben nu alleen niemand die daarover schrijft. we zijn ook nog een heel klein platformpje. Hè. We ja, hebben maar, maar als uh, Frank de Boer misschien nu aanschuift bij jullie. Nou ja, kijk, als ja, precies, als, als, als, nou ja, als we een sportcorrespondent zouden hebben, dan zou dat zijn. Zou het Frank, dat Frank de Boer kunnen zijn? Nou, nou ja, ik weet het niet, hij heeft het nu heel druk, denk ik. Maar, maar als hij zou kunnen schrijven? Als hij zou kunnen schrijven, en, en, en het criterium is ook... is het iemand die je zou willen vo volgen over dit onderwerp? Dan zeker, ja. Ja, ik begin erover omdat er namelijk voetbal wordt vanavond. Okay. Um, de KNVB-beker, daar gaat het om. Excelsior speelt tegen Pek Zwolle. Uh, die wedstrijd wordt gevolgd door Ragnar Niemeijer. Hoe staat het ervoor, Ragnar? Bellen kan trouwens altijd hoor. Ik stuur wel gepeperde facturen overigens. <lacht> dat jullie dat even weten. Ja, je grijpt je kansen. <lacht> Jazeker. Kwart, uh, ja wat is het, vier minuten gespeeld. En uh, de kwartfinales lonken voor een van deze twee ploegen. Excelsior de thuisploeg, de nummer zeven van de Jupiler League. En Peck Zwolle de nummer tien van de eredivisie. Van wie je normaal gesproken natuurlijk mag verwachten dat het die kwartfinales haalt. Maar niet zeer zeker, want dit is de KNVB-beker. En... Uh, geen kansen nog eigenlijk gezien. Eén onrustig moment voor het doel van Excelsior. Maar er stond eigenlijk niemand van Pek Zwolle om af te drukken. Zwolle mist wel wat mensen. Ook Fernand Des die furoren maakte hier. Excelsior liet promoveren naar de eredivisie ten koste van Sparta. Een aantal jaren geleden nu in dienst van Zwolle. Maar al een tijdje geblesseerd. Zwolle heeft de bal in de as van het veld. Met een van de verdedigers die niet zo vaak speelt. Van de Werf krijgt de bal bij Aschente op de linkerkant. Maar weggehaald door Van Dierme, namens Excelsior. Dat dit seizoen is Begonnen met toch wel veel nieuwe jonge spelers. En hoopt uh, ja, mee te doen in de race om promotie. De ontsnapping van Hutten in de as van het veld. Maar die wordt doorzien door Rochty Aschente. Die speelt op het middenveld. Omdat uh, er op de linksbackpositie een plekje is vandaag voor Van Hintem. 0-0, zoals gezegd, na ruim vijf minuten spelen in Rotterdam. En het moet gezegd, het is uh, behoorlijk sweervol. En het is ook behoorlijke druk op deze frisse maar uh, te overleven avond in Rotterdam. Goed zo, en straks komen we nog een keertje bij. Bij je buurten. Dankjewel, Ragnar Niemeyer. Hier in uh, de studio te gast in onze serie over terugkijken op 2013... Rob Wijnberg, hoofdredacteur van het online journalistiek platform De Correspondent. Uh, 30 september zijn jullie online gegaan. Uh, inmiddels hebben jullie 25.000 leden zo'n beetje. Die Bijna, ja. bijna 25.000. Ja. Die betalen allemaal 60 euro lidmaatschap per jaar... Klopt. En die kunnen dan uh, stukken lezen die geschreven zijn door de correspondenten. Die dan allemaal weer hun eigen expertise hebben. En die correspondenten schrijven weer over stukken die zij boeiend vinden. Ja. Um, wat was nou een stuk wat verschenen is bij de correspondent... dat jij ook echt boeiend vond wat jou geraakt heeft het afgelopen jaar? Oh, zoveel. Dat, uh, dan, dan ga ik nu al uh, als hoofdredacteur oppassen dat je niemand tekort doet. Hè? Want dan, ja, nee, je een maar paar. dat maakt niet uit. Dat nee, maar... <laughs> nee, maakt jou niet uit, maar dat maakt de correspondent uit. Nee, uh, ja, kijk, um, we hebben heel veel verschillende soorten uh, stukken. Van essayistisch tot reportage en alles wat ertussenin zit. Um, wat, een stuk wat ik me heel goed uh, kon herinneren... Um, uh, niet zo lang geleden was een stuk van Joris van Kasteren. Um, die um, naar aanleiding van... Er was zo'n vrouw uh, bij de demonstratie... Voor Zwarte Piet op het Mali veld. Er was een, uh, een vrouw naartoe gegaan, donkere, getinte vrouw... Uh, die daar ook kwam demonstreren. En toen, uh, nou min of meer weggepest is... en uh, met racistische leuzen uh, van het Malieveld af verdreven. Gewoon, ga terug naar je eigen land. Ja. En die vrouw die was toen heel even in het nieuws. was een beetje een relletje over. En Joris van Kaster heeft daar opgezocht. En dat blijkt een heel bizar leven te zijn, wat er achter schuil, schuil gaat. Uh, zij uh, vecht namelijk al haar hele leven voor de onafhankelijkheid van Papua. Uh, en het was eigenlijk heel ironisch... Um, uh, die onafhankelijkheidsstrijd heeft zij nooit gewonnen. Toen kwam ze in Nederland. Uh, en daar werd ze eigenlijk 30 jaar na dato... om racistische redenen verdreven van het Malieveld. Nou, uh, Zo'n verhaal blijft me wel bij. Ja. Ja. En er zijn veel vaker van dit soort verhalen die jou raken... Ja, nou ja, bijvoorbeeld um, uh, Maite Vermeulen. Dat is onze correspondent. Um, uh, die schrijft heel veel over uh, asiel, migratie, vluchtelingen. Uh, dat soort problematiek. Uh, die is nu een rondreis door Europa aan het maken. Mm -hmm. uh, die heeft net een heel groot verhaal geschreven... over een verschrikkelijk vluchtelingenkamp. Dat echt, als je ziet en erover le leest... denkt, nou, dit is uh, uh, de, de meest het meest arme gebied in de wereld waar je nooit uh, uh, gevonden wil worden. Dat blijkt dus gewoon in de Europese Unie te liggen. In Bulgarije namelijk. Mm -hmm. uh, um, dat is ook een verhaal wat je onthoudt. Zeker ook omdat je dat soort problematiek altijd associeert met heel ver weg. En dat blijkt dus helemaal niet zo ver weg. Nee. Uh, ja, dat soort verhalen hebben we elke dag wel, denk ik. Ja, want jullie uh, leveren elke dag vijf verhalen, volgens mij, op, uh, op het platform. Uh, ja. Als ik lid ben, kan ik daar dus naar kijken mm -hmm. en kan ik het lezen. Ik kan het ook als ik lid ben het doorsturen naar iemand die geen lid is. Ja, je kan het delen. Ja. Je kan het delen. Uh, daar zit een gedachte achter, denk ik dan. Wat ja. is jouw gedachte daarachter? Nou ja, kijk, t, t, meer ledig. De, de, de, de belangrijkste gedachte is dat uh, als je iets goed vindt en je hebt ervoor betaald, dan wil je dat kunnen laten zien aan anderen. En zo'n journalistiek bij uitstek uh, heeft meer impact, meer gevolg. Uh, uh, meer zin als meer mensen het onder ogen krijgen. En als je het alleen maar beperkt tot de leden, dan uh, uh, blijf je kleiner dan je potentiële bereik. Ja. Want je wil dus <kugt> niet iets opvoeden. Je wil dat wij met z'n allen meer weten over de maatschappij. Ja, natuurlijk. Daar ben je journalist voor geworden. Ja. Ja. Nee, natuurlijk. Maar goed, uh, dit zijn verhalen die niet gaan over de baan van de dag. Tenminste, dat is jullie intentie. Ja. Maar meer over grote verhalen. Dingen die spelen waar we eigenlijk geen weet van hebben. Ja, nou eigenlijk is het, je zou het zo kunnen samenvatten. Nieuws gaat altijd over over wat vandaag gebeurt, maar nooit over wat elke dag gebeurt. En dat wat elke dag gebeurt, dat, dat komt ook niet in het nieuws, omdat je denkt, ja, dat, is, dat, hè, dat kan je morgen brengen, en overmorgen brengen, en over een dag daarna nog brengen. Dat komt dus nooit op het journaal. Maar die dingen, die structuren, die structurele ontwikkelingen in de samenleving, die elke dag plaatsvinden, die hebben vaak meer invloed op hoe de wereld eruit ziet. dan dat ene wat vandaag gebeurt en morgen weer voorbij is. Mm -hmm. En die dingen proberen wij als het ware tot dagelijks nieuws te verheffen. Dat is een beetje contra-intuïtief. Dat zou je bij het internationaal ook uh, uh, als je dat op het internationaal doet, dan denkt iedereen, wat is hier aan de hand? Dat is voor een raar onderwerp. Want er is dat? geen urgentie? Nou ja, er is geen urgentie van vandaag. Maar uh, als je het goed brengt en je weet uh, goed te uh, uit te leggen waarom dit misschien nog wel veel invloedrijker en belangrijker is... Uh, uh, wat er gebeurt dan, dan het nieuws op teletext. Mm -hmm. dan is er een ander soort urgentie. Namelijk een urgentie die meer gaat over... welke structurele invloed heeft dit nou op ons leven. Maar zo'n verhaal van deze zwarte vrouw uit Papua... die zou toch gewoon ook... Het NOS journaal kunnen halen of de Volkskrant heeft zich verdiept in zo'n verhaal. Ja, nee, dat, dat ook. Uh, um, uh, er zijn heel veel verhalen die ook in vrij Nederland passen of in de groene Amsterdammer of in de Volkskrant of in de bijlagen. Uh, uh, absoluut. Nee. Het, het, het grote verschil wat, met wat wij doen is dat wij het, um, uh, uh, ja, als het ware op de voorpagina zetten. Dat is, al, dat is al anders. En ten tweede wat ook heel belangrijk is, is wij proberen dossiers ervan aan te leggen. Dus we gaan correspondenten gaan ook voortdurend door op onderwerpen. Hij gaat er ook weer naar terug. Hij gaat het verhaal uitbreiden. Hij gaat randverhalen eromheen maken. En zo krijg je op elk onderwerp, elke thema wat de correspondent heeft, uh, een steeds dieper uh, uh, dossier, als het ware. Het is een beetje. Je kan het vergelijken met Wikipedia. In eerste instantie was Wikipedia gewoon uh, de Britannica, maar dan op internet. Maar inmiddels is dat zo uitgebreid... en zo omvangrijk geworden... En kan je doorklikken naar allemaal deelonderwerpen... dat het al veel meer is dan wat je op papier bereikt. Ja. Dat, dat is wat we proberen. Dat is het idee. Ja. We hebben een, een lid gebeld. Een, <coughs> een lezer van, mm -hmm. de, van de correspondent. Uh, oud D66-kamerlid Boris van der Ham. Tegenwoordig is hij voorzitter van het Humanistisch Verbond. Mm -hmm. Hij is dus lid van de correspondent. Hij vertelt er het volgende over. Ik merk dat ik zeker ook als lezer een beetje moet onthaasten. Je bent zo gewend om dingen heel snel tot je te nemen. Dat um, ik te weinig nog uh, van de correspondent heb gelezen. Omdat het zich ook een beetje onttrekt aan dat hele actuele nieuws. Dus ik vind het een heel goed uh, initiatief. Uh, zeer lovenswaardig. Maar het vergt dus ook van mij als lezer iets. Namelijk ook een beetje onthaasting. En misschien is dat ook wel een heel uh, goed iets om mij uh, daartoe te dwingen. Ik denk zelf dat op het moment dat zij er ook in slagen... om het nieuwsierige nieuws... om dat op een ook op een originele manier te verpakken... dan denk ik dat het wel een, een, een nog volwassener verhaal wordt. Ja, toch nieuwsier. Ja. ja. Ja. Nou, kijk, je vraagt het ook aan een ex-politicus... die waarschijnlijk jarenlang midden in, het in de wervelwind van het nieuws... heeft zitten zelf ook nieuws was, voortdurend. Hè. Dus... Uh, um, en we zijn sowieso geneigd... ook journalisten zitten zo constant in dat nieuws... dat wij denken, als dat er niet in zit... en politici hebben dat ook, uh, of ex-politici... Uh, als dat er niet in zit, is het niet nieuwswaardig... of is het niet de moeite waard? Dat hebben, weet ik bijna zeker... Uh, ...gewone lezers, om maar even zo te zeggen... ...die niet in de media werken of met de media te maken hebben, veel minder. Wij, wij denken echt in, in, in journalistenland, om maar even zo te zeggen... ...dat wat, wat in de media speelt, dat dat het nieuws is. Ik vond het ook grappig, je kondigde net ook het nieuws aan. Zou, <lacht> in mijn optiek zou je eigenlijk moeten zeggen een nieuws. Want er is nog een meer. nieuwsfeit, een, ja. Een nieuws, ja. <lacht> maar uh, um, daar buitenom, mensen. Uh, ...stel dat ik nu wil beginnen over... Um, uh, uh, uh, depressie en de invloed van depressie op mensen en families... en de omgeving. Ja. Zo. Dan zou je bij een krant zeggen, ja, maar wat is de aanleiding? Is er een rapport, is er een politicus die er iets over is heeft december. gezegd? Het is december, het is ja, dit, nou, Dat zou je er dan nog bij ja. moeten ja, verzinnen. Ja, ik denk onmiddellijk aan het haakje, dat klopt. Aan het haakje, ja. De, de, aanleiding. Ja, de aanleiding. Maar voor heel veel mensen is depressie heeft geen aanleiding nodig... om dat belangrijk te vinden. Dat is gewoon gaande, daar hebben ze mee te maken. Dat is uh, uh, iets wat invloed heeft op hun leven... Dus uh, dat denken in kunstmatige haakjes... wat hij eigenlijk bedoelt, hè, newsie... dat betekent, is er een kunstmatige aanleiding om erover te beginnen... Mm -hmm. wat wij nieuws noemen... Um, dat vinden wij belangrijker dan de meeste mensen, denk ik. Maar is dat zo? Want jullie hebben inmiddels 25.000 leden. Dat is natuurlijk hartstikke knap. Maar dat zijn er geen miljoenen. Nee, nee, tuurlijk. Nee, maar kijk, sowieso ook, het is waarschijnlijk... Uh, de stukken zijn van een lengte en van een, uh, misschien een moeilijkheidsgraad... Die, die nooit tot een massa... -publiek. Het is een beetje elite. Ja, het is, het, het, ja, het is zeker voor hoogopgeleide mensen... die uh, uh, niet schrikken van st uh, stukken van 3.000 en woorden. En de tijd nemen. En Want de tijd dat nemen. Je moet onthaasten ja. om daadwerkelijk het stuk tot je te nemen. Ja, ik moet er wel bij zeggen. Um... Uh, we hebben heel veel variatie. Dus ons, ons hoofdverhaal is meestal echt doorvrocht en wat langer. Mm -hmm. Maar we hebben daaromheen die vijf andere verhalen die je noemde. Die zijn vaak ook heel kort. En uh, die uh, uh, helemaal niet zo ingewikkeld of moeilijk. En kan ook luchtig. En kan ja. ook aansluiten op de actualiteit. Dat is ook het idee van de Cosmet. De Cosmet moet uh, uh, als er iets in het nieuws is wat hij wel belangrijk vindt. noem het vooral. Of ga er vooral op in. Ja, maar als want gebeurt dat ook inderdaad? He, dat, want je noemde uh, Wikipedia. <coughs> dus komen er reacties van lezers die iets lezen? Bijvoorbeeld een verhaal over ik noem maar wat gezondheidszorg, dat er artsen reageren... en dat, dat er uiteindelijk iets hè, aan toegevoegd wordt? Ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat we nu het meest willen uitbouwen. Uh, uh, ons stelregel is een beetje... Uh, uh, zes huisartsen onder de lezers weten meer dan één zorgredacteur. Ja, en um, dus wordt dat toegevoegd? Ja, en uh, uh, hun kennis wil je eigenlijk verzamelen en toevoegen aan de journalistiek die je verspreidt. Ja. We gaan nog even voetballen, want er is uh, gescoord. Er uh, wordt gespeeld tussen Excelsior en Peck Zwolle voor de KNVB-beker. Wie heeft gescoord? naar Niemeyer. Zwolle heeft dat uh, gedaan, hè, maar liefst twee keer ook. Dus het staat 2-0 voor de ploeg uit de Eredivisie... tegen de club uit de Jupiler League. De doelpuntenmaker heet in minuut 8 en in minuut 10 Fred Benson... In eerste instantie een schot vanaf de linkerkant, vanaf de punt van het strafschopgebied van de linksback van Hintum. Doelman Jordi Dekkers van Excelsior verwerkt die bal niet goed, die komt terecht voor zijn doel. En daar half schiet Benson die bal rechts voorbij de keeper. En binnen 120 tellen ligt hij er nog een keertje in, omdat Benson van dichtbij mag inkoppen... na wat mooie bewegingen van Hibat die de linkervleugelverdediger van Excelsior Woudenberg het bos in stuurt. Tureluurse getikt en Benson wacht op het juiste moment om achter de verdediger vandaan te komen en van dichtbij binnen te knikken. En zo lijkt het erop, voorlopig in ieder geval, dat Zwolle een eenvoudige overwinning gaat boeken vanavond in Rotterdam op Excelsior in de achtste finales van de KNVB-Bekker. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Ja, tot half negen ben ik in gesprek met Rob Wijnberg, hoofdredacteur van het online journalistieke platform De Correspondent. Uh, jouw initiatief wordt gezien als vernieuwend in, uh, in Nederland: hè? Uh, online journalistiek waar je op moet abonneren. Um, welk moment was eigenlijk dat je dacht: dit ga ik doen? Want je werd natuurlijk ontslagen, even hè, niet vergeten, bij NRC Nix als hoofdredacteur. En toen moest je wat. Ja, en toen kwam er dit idee of lag dit al langer op de plank? Nou, ik had al uh, langer het idee van, uh, want dat was ook mijn opdracht bij de NRG Next, bij de krant, van uh, vind de krant opnieuw uit. Maak het, maak het want kranten hebben het moeilijk uh, uh, hebben ook niet helemaal meer, zijn niet helemaal zeker meer van de functie. Weet je wel, moet je nou het nieuws van gisteren, of snel, of juist niet, of mm -hmm. verdieping. Het is gewoon. Uh, en uh, tijdschriften concurreren ermee enzovoort. Uh, dus ik, wou het, ik was altijd nadenken van wat is nou de toekomst van zo'n krant. En um, uh, nou, toen ik daar wegging, uh, toen dacht ik... oké, okay, uh, laat ik die ideeën die ik allemaal heb verzameld... tijdens uh, mijn uh, werk bij de krant uh, uh, nu eens bij elkaar vegen... en dan in een online platform. Want ik wist zeker dat het niet op papier... Je, als je niet van papier afhoeft, dan ga je er niet opnieuw mee beginnen. Nee. En wat was dan een hoogtepunt dit jaar... Nou ja, dat we uh, uh, um, tot onze stomme verbazing binnen acht dagen genoeg leden hadden om te beginnen. Want wij moesten 15.000 leden van tevoren uh, zo ver krijgen om te zeggen... ja, dit, ik wil dat dit er komt. Mm. Gewoon via crowdfunding, uh, zoals dat dan heet. Uh, uh, en dat dat binnen, uh, om te kunnen beginnen en dat dat binnen acht dagen uh, gelukt was. Dat was uh, ongelooflijk. Daar hebben we toen nog wel de champagne op opgetrokken. Ja. Ja. Ja. ja, en um, <kuggen> uiteindelijk uh, heeft het je nu ook gebracht wat je ervan hoopte? Nou, je bent natuurlijk een jaar bezig, maar toch? Nee, We zijn nu een jaar bezig met het, het, het, het, in totaal met het bouwen en, het, en de redactie samenstellen. We zijn nu in totaal nog geen drie maanden bestaan. Met, dus ik vind het nog best wel vroeg om uh, als mensen vragen... is dit het nu? Nou, nee. Want we willen nog zoveel uh, verbeteren, uitbreiden. We willen ook meer correspondenten nog aan toevoegen. We willen groeien. Um, uh, dit is echt maar het begin. Het is een beetje alsof je... Nou, weet je hoe Twitter... Um, uh, toen het net begon, toen zei iedereen: van... Ja, ja, wat heb je nou aan? En zo. Maar toen... Uh, maar konden we nog niet bevroeden. Dat we het het... Nog niet. Nee, en dan konden we ook niet bevroeden dat, een, dat, dat revoluties in Iran ook uh, via Twitter zouden gaan. Verloven, ja, dat is denk. jouw grote droom. Dat je echt iets. <laughs> Jij nou, zie ja, zie je ogen glinsteren. Nou Jij... ja, het, zou het, mo het mooiste zou zijn: als het wel een. Kijk, uiteindelijk wat je, wat je wil is een, een soort um, correspondentennetwerk over de hele wereld. Waar uh, alle mensen die. Die, die gewoon verstand hebben van dingen... of expert zijn of ervaringen kunnen delen... op, op een platform terecht kunnen... Uh, um, waar als je echt wil weten hoe dat of dat of dat nou werkt of zit... dat je daar terecht kan. En dat je weet, die mensen en die mensen die dat lezen en eraan bijdragen... dat zijn echt de mensen waar je bij moet zijn. Ja. En dat is, dat is nu een heel klein aanzetje... maar dat kan natuurlijk uitgroeien tot iets veel groters. Nou is het zo dat de traditionele volkskrant en de, de andere bladen... die zijn ook bezig geweest met online zorgen voor allerlei artikelen... Um, Alexander Klupping, internetondernemer, die heeft uh, Blendel ont ontwikkeld. Blendel. Blendel, ja, ik zeg het verkeerd. Uh, en In de Wereld Draait Door, daar vertelt hij erover. Even luisteren. Yeah. Ik ben ook heel erg met journalistiek bezig... maar ik vond het heel jammer dat een probleem dat ik heb op zaterdag... dat ik allemaal mensen zie twitteren. Soort van, <coughs> uh, dit stuk in de Volkskrant is hartstikke goed. Dit stuk in de NRC moet je lezen. Dat ik dan niet gewoon alleen maar dat stuk kan kopen... maar dat ik de hele bundel moet kopen. Met mm. muziek vind ik dat niet meer oké... Okay, want daar kun je losse nummers kopen tegenwoordig... Uh, en ik wil niet meer een heel cd'tje kopen. En zo heb ik hetzelfde met kranten. En ik denk dat een heel veel mensen van mijn leeftijd... die geen abonnementen op kranten meer hebben, dat ook hebben. Dus... Lijkt het toch... in? Hè, tuurlijk, dit gaat dan over gewoon het nieuws van, van de dag en in de krant. En jij, jij gaat het nou juist om het nieuws... wat niet per se die dag in de krant is verschenen. Maar dit, dit heeft iets van elkaar. Hè? Nou ja, kijk, wat wij gemeen hebben... is dat we het belangrijk vinden dat goede journalistiek... Uh, zoveel mogelijk mensen bereikt. Daar maak je het voor. Ik ben ook helemaal niet tegen kranten. Uh, het is ook niet zo dat ik een, een, een zeg maar alternatief voor die nieuwsvoorziening wil... omdat ik wil dat die nieuwsvoorziening verdwijnt. Mm Hij -hmm. uh, mag gewoon rijker. En alle manieren om, zoals dit ook met Blendel is... om goede journalistiek, die nog steeds in de Volkskrant... en in de NRC en in de Trouwen, waar dan ook allemaal staan... Uh, uh, mensen bereikt, ja, dat is, dat is geweldig. En is het in, in wat voor manier dan ook een soort concurrentie eigenlijk? Dit. Nou, in principe is alles wat aandacht vraagt van mensen, is concurrentie. Uh, dus, uh, dus ook Facebook is ook concurrentie. Want dan heb je, als je op Facebook zit, dan ga je misschien niet uh, een stuk lezen. En tv en kranten, dus in, in zekere zin is, is alles uh, concurrentie. Um, ja. Maar goed, het is maar het is het, het, lijkt is wel een, het is wel een, um, uh, laten we zeggen, de bron van de informatie, dus de kranten. Dat is wel een heel andere... Ja. Type informatie en type bron. Ja. ja. Het is natuurlijk vervelend met jou geëindigd bij de NRC. bij NRC. Next. Is er iets in jou toch een soort lange ze Van haha, ik heb iets gedaan, ik heb iets nieuws ontwikkeld, gaat goed, 25.000, bijna 25.000 leden. Um, ja? Nee. Nee, echt niet. Nee, echt niet. Nee, ik weet, ik weet want, want um, waarom ook niet? Ik ben. Uh, uh, um, super dankbaar wat ik daar allemaal heb mogen doen en mogen, en mogen leren. Het vertrouwen wat ik daar had was gigantisch. Uh, ik, heb daar, ik heb eigenlijk alles opgestoken wat ik, wat ik nu weet, heb ik daar opgestoken. Ik vond de mensen geweldig. Ik mis die collega's die ik daar had nog steeds. Mm -hmm. uh, dat het dan uh, zeg maar botst met uh, de visie van de Hoofdredacteur op dat moment bij NS Hansblad en die zegt: "Nou het moet toch een andere kant op. Dat kan. Ja, daar ben ik niet blij mee. Maar dat is dat is dat zo helemaal zo gaat het nou eenmaal. Er zitten helemaal geen kwade intenties achter of zo. Denk ik. Um, uh, dus ik ben ik heb geen racune te, tegenover die. Uh... Maar ook niet zoiets van jongens. Kijk eens even hoe goed ik eigenlijk ben. Nou, nou nee, ja. Ik bedoel, uh, uh, uh, uh, ik. ik ja, dat, dat wisten zij ook wel, want anders was ik daar ook niet hoofdredacteur gemaakt. Weet je wel, ik bedoel, uh, uh, dat vertrouwen hebben ze altijd in mij gehad. Ja. Het is alleen misgelopen op een verschil van inzicht, zeg maar. Ja. Ja. Want als we terugkijken naar 2013, um, dan was het hoogtepunt die, die 15.000 leden meteen, hè, 25 inmiddels bijna. Um, waren er nog andere dingen waar je mee bezig was dit jaar? Ja, nee. nee dat, dit heeft echt alles opgeslokt. Uh, qua, dit is een... Uh, 7 dagen per week, 14 uur per dag. En hoe is dat? Um, vermoeiend, maar heel leuk. Maar wel ook echt, echt vermoeiend. Ja, dit... Laat ik het zo zeggen, een van de redenen waarom ik hoop dat het uh, groeit en groter wordt, is ook dat het. Dat het, het is uh, wij, allemaal trouwens, niet alleen ik, maar wij allemaal, um, om het niveau te halen, om steeds zoveel te maken, mm -hmm. om het zo goed te maken als, als we willen. Uh, ja, dat is, uh, dat is permanent een soort ja, dubbele baan bijna. Ja, maar ja. wordt je leven dan niet heel hyper? Word jij niet <coughs> daar heel hyper van? Ja, maar dat ben, dat ben ik altijd al <laughs> geweest. En. Uh, uh, dat zit ook wel in mijn aard. Zeg maar, ik, laat ik het zo zeggen. Ik word twee keer zo onrustig van een week niks doen. Dan van een week heel hard werken. Ja. Ja. Maar hoe vind je omgeving dat? Je ouders bijvoorbeeld zien die je nog wel eens. Uh, nou, te weinig zullen ze zeggen, ja. Ja. ja. Maar spreek je ze nog? Nou, jawel. Ja. Ja. Komt, er nu, komt mijn vader nu uh, nee. aan de telefoon en zeggen van... Nee. Ik wil mijn zoon spreken. Nee. Nee. Okay. Want je vader spreekt je gewoon ook over je werken. En die spreekt je ja, ja. regelmatig. Ja, ja. Ja. Zeker, ja. Want bijvoorbeeld, dit waren dan allemaal dingen die goed gaan. Maar waren er ook dieptepunten? In het, want het afgelopen jaar? Ja, want waren, je bedoelt, leven is natuurlijk niet alleen maar werken. Ook al lijkt dat nu wel zo. Gebeuren er ook dingen waar je denkt, ja, dat was een moeilijk moment dit jaar? Nou ja, net afgelopen week is mijn oma overleden bijvoorbeeld. Dat is uh, wel een minder, minder moment in het jaar. Ja, uiteraard. Ja. Ja. Ja. Hoe oud was ze? Uh, 88. 88. Ja. En hoe was jouw band met je oma? Uh, nou, de eerste helft van mijn leven heel goed. De tweede helft niet, niet omdat we ruzie hadden... maar omdat ze al een uh, kleine 15 jaar uh, uh, heel erg dement was. En dus ze herk zeker de laatste vijf, zes, zeven jaar denk ik, herkende ze bijna niemand meer. Sprak ze ook bijna niet meer. Het was echt, uh, laten we zeggen, uh, het woord kasplantje... waar mensen altijd bang voor zijn om dat te worden. Als ze mm -hmm. oud waren, dat was echt wel uh, de toestand waarin zij verkeerde. Al mm -hmm. heel lang. Uh, dus dan is er niet echt van een relatie nog sprake nee. maar daarvoor wel en ben je er verdrietig over dat ze dood is? ja, ja uh, de begrafenis is vrijdag dus dan zal het nog wel erger worden maar um, ook niet helemaal want het was echt wel uh, ook een opluchting dat dit nu afgelopen was want ja. het leven wat zij leiden de afgelopen tien jaar en zeker toen mijn opa um, twee jaar geleden overleden en je, niet dat ze het kon uitdrukken want ze kon niet echt praten en ze had ook niet echt emotie Um, maar uh, je zag aan haar wel uh, diep in haar ogen dat ze dat, echt dat ze dat door had en verschrikkelijk vond. Ja. Dus dan is dit maar goed ook. Zeg maar. Ja. En is zoiets meemaken weer een bron voor jou om als correspondent in de correspondent een stuk te schrijven? Nee. Nee? Nee, ik, uh, ik ben um, daar te filosofisch geschoold voor. Ik ben altijd niet zo heel erg mijn persoonlijke... Nee, maar je kan ervaringen. toch zien in zo'n opvang waar ze leefden? Oh, dat? Hoe... Nou, ja. bijvoorbeeld. Oh, zo. Ja, of oh, het, het, het fenomeen ja. ja, Niet over mijn oma. Nee, dat niet per se niet zo, oma, nee. maar meer <kwijnt> wat je dan meemaakt. Wat je ziet hoe dat oh, gaat. Oh, zeker. Ja, zo, zo volgens mij uh, uh, werkt elke journalist zo'n beetje dat hij om zich heen kijkt en denkt ja. wat speelt en leeft. Nee, nou, ja, zeker. Een correspondent dat? doet dat. Dat is wel de bedoeling. Want uh, de, de, wat wij hebben hangt helemaal af van de agenda die de correspondenten stellen als het ja. ware. We ja. hebben niet iets, we, we hebben geen persbureaus bijvoorbeeld ook. We zijn nergens ja. op geabonneerd. We kijken niet naar teletext van wat doen we nu. Dus het hangt helemaal af van de eigen initiatieven van de, van de auteurs. Ja. Ja. ja. er zitten ook grote namen bij, Arno Groenberg, Femke Halsema, maar ook dus een heleboel uh, journalisten. Ja. Voor jou wordt uh, dit jaar spannend. 2014, 30 september, want dan moeten alle uh, leden hun lidmaatschap verlengen. Ja. Ja, dat is, het, dat is het. En ik hoop dat Boris van der Ham nu meeluistert... en, uh, en uh, zegt, ja, ik ga het verlengen. Dat hoop ik ook voor je. Ja. <coughs> maar uh, nee, dat is het, het, het, het belangrijkste moment. Dat, kijk, Heel veel mensen hebben ons natuurlijk ook gesteund. Van, nou, ik wil dat het er komt. En uh, ze wisten ja. ook niet waar ze op intekenen. Nu is het er. En dan moet het ook bevallen. Uh, en er zullen ook vast mensen zullen zijn van, nou, leuk dat het er is, maar en dat was het. Maar goed, stel hè, dat Boris van der Ham zegt... het moet wat mij betreft toch iets nieuws hier worden. Stel dat jij die feedback krijgt. Mm -hmm. Dat er toch een heleboel mensen afhaken. Wat dan? Nou, kijk, ik ben zeker niet dogmatisch... dus uh, um, uh, we kunnen daar best uh, dan meer aansluiting op vinden. Maar ik vind het belangrijk dat... er zijn twee dingen voor mij belangrijk. Het moet onderscheiden van wat er al is... Dus we gaan niet na. Als het het verhaal is wat op dat moment ook op het journaal en ook in de krant staat, dan hoeft het van mij niet. Nee, jij moet er dan wel een swing aan geven. Ja, waardoor dat lijkt het me wel goed. jullie eigen kleur krijgt. En het moet ook echt uit de overtuiging van de auteur, het betreffende auteur, zijn dat dit, dat dit er echt toe doet. Dus ja. ik ga niet zeggen van. Uh, schrijf nu ook over. Uh, um, uh, nou, noem eens wat. Uh, Banahari of zo, weet ik ja. veel zoiets. Nee. Uh, dat, dat niet. Nee. nee. Heel veel succes. Ja, dankjewel. Het komend jaar, 2014. Ja. Zet hem op, zou ja. ik zeggen. De Correspondent. Ik sprak Rob Wijnberg, hoofdredacteur van het online journalistieke platform De Correspondent. Ja, dit was hem. De uitzending van Twee Dingen van Max. Meer informatie en uh, terugluisteren van de uitzendingen kan op onze site tweedingen.nl. Morgen is er geen twee dingen, want dan wordt er uh, volop gevoetbald. Ook voor de KNVB-beker. Namelijk uh, AZ speelt tegen Heerenveen. De Rode JC tegen Vitesse. Kambuur tegen Utrecht. Um, MVV, tegen, he, MVV tegen JVC. JVC, hm, nooit van gehoord. En Erik Les tegen Feyenoord. JVC? Ja, oké. Okay. Goed, um, nu BNN Today, Willemijn Veenhoven. Wat uh, ja. zit er allemaal in jouw programma? Vast weer helemaal vol. Het zit bomvol, het zit bomvol. En we gaan heel veel schakelen vanavond. Um, want er is natuurlijk vanavond het sportgala. Oh ja. Wij zijn er live bij, bij elke uitslag. Uh, dus dat hoor je voortdurend door de uitzending heen. En het is natuurlijk ontzettend spannend in Den Haag. Debat over het wonenakkoord. Gaat Adriek Duivenstein ervoor of tegenstemmen? Dat volgen we hier ook op de voet. En we gaan een heel leuk uh, een kijkje achter de schermen. Hoe is er de afgelopen dagen druk op hem uitgeoefend? Dat en nog veel meer zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Het nieuws van half negen. Hier is Ewout de Jong. Goedenavond. Ja, PvdA-senator Duivenstein die vindt dat de verhuurdersheffing... die onderdeel is van het woonakkoord, tijdelijk moet zijn. Hij overweegt daarover een motie in te dienen in de Eerste Kamer. De stem van de PvdA-senator is cruciaal voor voldoende steun... voor het woonakkoord. En vanavond wordt duidelijk of het kabinet Duivenstein tegemoet wil komen.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 En de Amerikaanse predikant Harold Camping... die verschillende keren het einde der tijden voorspelde, is overleden. Camping voorspelde drie keer dat de wereld zou vergaan. Voor het laatst zou dat op 21 oktober 2011 zijn. En toen ook die voorspelling onjuist bleek... stopte de predikant met zijn werk. Harold Camping is 92 jaar geworden. Dat is het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today d Veenhoven. Het is 1 over half 9. Een hele goede avond. Het is spannend in Den Haag, heel spannend. Grote vraag, gaat PvdA-senator Adrie Duiverstein voor of tegen het woonakkoord stemmen? Als het goed is, komt daar vanavond een antwoord op. En wij gaan voortdurend naar Den Haag als het daar spannend is. En we zijn bij het Sportgala. Daar worden op dit moment de sportprijzen van Nederland uitgereikt. En ook daarmee gaan we schakelen zodra daar een winnaar bekend is. Je kan ook meekijken hier in de studio Radio1.nl en dan klik je op de webcam. Um, haar nieuwe album, daar hebben we het over. Haar nieuwe album is wereldwijd het snelst verkopende album ooit op iTunes. En haar extra concert in Nederland was vandaag binnen no time uitverkocht. Met Reinhard van Gent, DJ en muziekstamensteller van Fannyx, heb ik het over de BV Beyoncé. En Reinhard, jij had vanochtend uh, extra vroeg je wekker gezet voor de kaarten. Maar zelfs jij neemt... Nee, nee. nee, ik kon ze niet krijgen. Nee, het nee. was een beetje balen inderdaad. En niet heel vroeg de wekker gezet hoor, want ik ah. ging om negen uur online. En uh, vanaf tien uur zou de verkoop zijn van die kaarten. En uh, ja, toen moest ik heel lang wachten. Dus een uur bleef er een soort van tikker doorgaan van je staat in de wachtrij. Toen was ik eindelijk aan de beurt en toen kon ik alleen nog single kaarten krijgen... En toen opeens kwam er een bericht van... Uh, en dat betekent dus dat je een plaats hebt... maar niet naast iemand kan zitten. Dus geen twee kaarten naast elkaar. Toen kreeg kregen kregen ik een snel bericht van... hé, hey, er is een nieuw concert bijgekomen. Zojuist bekendgemaakt. Was rond kwart over tien ongeveer. Uh, 19 maart ook. En dat was binnen een kwartier uitverkocht. En toen ik dus doorklikte, kon ik ook weer geen twee zitplaatsen naast elkaar krijgen. Toen dacht ik: oké, okay, doe maar één kaartje. En toen was het uitverkocht. Ik word op, jongen, dus. het was een drama. Ja, heel erg. Nee, vervelend. Maar zometeen hebben we het over. Namelijk, de, inderdaad, het is een, het is een BV Beyoncé tegenwoordig. En er zit een, een schitterende marketingmachine achter. En die bestaat uit haarzelf en haar man Jay-Z. Dat zometeen. Maar is het sportnieuws? scherp van het Hof, goedenavond. Goedenavond. Kijk, ja, je zei net al, in de rij in Amsterdam is zojuist het jaarlijkse sportgala van NOC NSF begonnen. Ja, de sporters kiezen daar de sportman, sportvrouw, sportploeg, gehandicapte sporter van het jaar en de coach van 2013. En Edwin Cornelissen die gaat ons vanavond uitgebreid op de hoogte houden. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Hoeveel waarde hechten die sporters eigenlijk aan zo'n Jaap Ede trofee? Ja, dat is toch wel heel belangrijk voor ze natuurlijk. Hè? Het is een ultieme blijk van waardering en uh, erkenning. En het staat prachtig op je, op je cv. Terwijl je hoort dat het gala op dit moment uh, van start gaat. Met uh, de muziek. Zo dadelijk uh, de eerste categorie die uitgereikt gaat worden. Die van coach van het jaar. Inderdaad, belangrijke prijs voor, uh, voor de sporters. Want uh, ja, het is toch de kroon op je jaar. Het is uh, de bevestiging dat je iets heel bijzonders hebt gepresteerd. Uh, ja, en aan de andere kant moet je je ook wel weer afvragen. Voor de ene is het weer wat bijzonderder dan voor de andere. De schaatsers bijvoorbeeld uh, vonden het uh, in overgrote deel uh, niet moeilijk. ...moeite waard om ervoor naar Amsterdam te komen. Die zitten nog in Colalbo in trainingskamp. Komen morgen terug en willen geen enkel risico lopen. Uh, Sven Kramer bijvoorbeeld heeft gezegd... ...nou, ik ga liever niet in zo'n zaal zitten... ...en dan het risico lopen om een griepje op te lopen. Omdat er wat verkoude types rondlopen. Dus uh, dat risico neem ik niet meer te spelen in het vooruitzicht. Uh, in dat opzicht moet je het dan ook wel weer een beetje relativeren. Hey, nou zijn we gewend om die sporters te zien in uh, hun sportkleding. En dat is maar goed ook, natuurlijk. Maar hoe zien ze eruit in uh, strak pak en in smoking? En in jurk? ja. ja. Prachtig natuurlijk, prachtig natuurlijk. Het is soms uh, goed kijken, want uh, je herkent ze niet altijd uh, in die, uh, die gala-outfit. Ik moet zeggen, de zwemsters die hebben over het algemeen wat bredere schouders. Dus die pik je er dan wel weer tussenuit. Maar uh, ja, met name ook de heren met uh, die smokingzaad. Dat is uh, lastig om ze te herkennen. Maar goed, uh, we zien ze dadelijk allemaal uh, keurig in de spotlight staan. Dus het zal niet moeilijk worden om uh, de winnaars en de genomineerden eruit te pikken. Uh, de vraag is natuurlijk of het allemaal spannend gaat worden. Hè, want uh, de lijstjes die zijn uh, wel bekend. Bij de mannen wordt bijvoorbeeld de grote vraag. Uh, wordt het eindelijk weer een keer een voetbal? De die gaat winnen. Arjen Robben is genomineerd. Maar ja, dan moet hij, het, uh, moeten af, uh, dan moet hij uh, in ieder geval verslaan. Uh, Epke Zonderland en Sven Kramer. En met name Epke Zonderland heeft de afgelopen jaren laten zien... dat hij toch wel heel erg favoriet is bij uh, de sporters. Hij is populair. Die het uh, ja. voor een deel voor het kiezen hebben. Hij is populair. En uh, ja, bij de dames eigenlijk ook veel bekende namen. Irene Wuest, Ranomi Kromo, Jojon, Marianne Vos. Dat zijn uh, ja, bekende namen. De vraag is uh, wie dit keer uh, de voorkeur gaat krijgen. Nou, veel plezier vanavond. En we horen jou straks uh, als er een uitslag uh, bekend is ja. natuurlijk. Um, dan gaan we naar het voetballen, want uh, er wordt gevoetbald. Excelsior en Peck Zwolle staan in Rotterdam tegenover elkaar in de achtste finale van de beker. Ragnar Niemeijer is erbij en heeft de eredivisionist Zwolle al afstand genomen... van de eerste divisionist Excelsior, Ragnar? Zeker weten, met nog tien minuten te voetballen in de eerste helft... staat Zwolle met 2-0 voor en die stand was al na 10 minuten bereikt... door twee doelpunten van Fred Benson. Twee keer zit de doelman van Excelsior, Jordi Dekkers... En niet goed uit krijgt een schot van de linksback van Zwolle van een meter of 16 wat links. Van Hintem niet onder controle. Dan is er een rebound van dichtbij. En vervolgens aan de rechterkant een voorzet met de, de nodige bewegingen uh, ja, vanaf die rechterflank getrapt. En uh, ja, op het juiste moment komt Benson achter de laatste verdediger vandaan. Om van dichtbij raakt te koppen. En nu Benson na een vrije trap vanaf de linkerflank krijgt de bal op het hoofd. De bal van Van Hintem maar de kopbal niet op doel, maar eigenlijk verlengt tot aan de overkant van het veld. En daar loopt hij dan over de zijlijn. Het lijkt erop dat Zwolle hier toch een betrekkelijk eenvoudige overwinning gaat halen. Maar het blijft de beker. En zoals het rijmpje dan gaat, uh, uh, niet zo zeker. Heel goed. Uh, dan ja. hebben we twee opmerkelijke berichten. Dankjewel Ragnar. Coach Mario Verlijsdonk is zaterdag niet bij de wedstrijd van zijn club Helmond Sport tegen de Graafschap. Hij is namelijk op vakantie. Ja, Verlijsdonk had de reis naar Zuid-Afrika al geboekt toen hij nog assistent was... En omboeken dat bleek te duur. En zijn assistent Raymond Strijbos neemt dit weekend de honneurs waar. Dat moet een groots moment zijn voor de heer Strijbos. <Gelach> Dan nog een mededeling voor alle mensen die de verf en de lakens al hebben klaarliggen om een, een lollig of aanmoedigend spandoek te maken. voor langs de schaatsbaan straks in Sochi. De kans bestaat dat je de schaatshal niet inkomt, er zijn namelijk strenge regels afgesproken voor het maken van spandoeken tijdens de Spelen. Ja, je wil het niet geloven. Ze mogen niet groter zijn dan twee bij anderhalve meter... en er mogen ook geen politieke of religieuze teksten op staan. En nu komt het. Je moet als eigenaar van het spandoek een Russische vertaling bij je hebben... die dan ook is goedgekeurd door een notaris of de organisatie. Dus als jij iets hebt gemaakt in de vorm van Sven, jij bent de man. Yeah. Dan komt het waarschijnlijk wel goed. Maar wij vonden nog een oude rintje bloot, wij een ademnood. Dat is wel een kritisch uh, gevalletje. Zeker als je man bent en je draagt dat spannend. Uh, ja, het nee, absoluut. Ja. Ja. Nou ja, goed dat iedereen het weet, toch? Dit. Kun je ja, erop voorbereiden? Maar, ja, je kunt maar voorbereid zijn. Ja. <laughs> met dit uh, belangwekkende bericht besluiten we de sport, uh, deze sportrubriek. We zitten net even met een half oog naar de. De jurk van Dionen te kijken als het een uh, belangrijk puntje Heel beschaafd, zeg je dat, Ger? Ja, heel, heel beschaafd. Mooi, heel mooi. Ja, mooi. En wat ja, denk ja. je van het ja. strikje van Erben? Van Erben, ja, jij kijkt meer naar Erben. Ja. escapes of high. Losing track of. van Tim Knol. En, nou, ik geloof van Volkskrant tot Telegraaf, weet het niet helemaal zeker, maar overal had hij wel vier of vijf sterren. En uh, het is uh, een schitterend album, ook. Tim Knol, Motion of Life. Radio 1, PNN, Today. Rusland en Oekraïne hebben vanmiddag verschillende deals gesloten. Zo zal Rusland onder andere de gasprijs voor Oekraïne verlagen... en krijgt Janukovic een lening van ongeveer 11 miljard euro van Poetin. Dat werd allemaal besloten tijdens een bezoek van Janukovic aan Moskou. En daar in Moskou daar zit Olaf Koens. Olaf Janukovic krijgt dus korting op de gasprijs. Wat is er nog meer afgesproken? Ja, van alles. Er zijn allerlei handelsovereenkomsten gesloten, Willemijn. Maar ja, die korting op die gasprijs, dat is toch wel het belangrijkste... ook voor gasdoorvoerland Oekraïne. Uh, kijk, ze krijgen een korting op de gasrekening van maar liefst een derde. En dat is nogal wat, hè, voor een land wat zelf geen gas heeft... Uh, op dit moment aan marktprijs gewoon in Rusland gas inkoopt. Ja, dan krijg je dus echt uh, miljarden toegestopt, op wijze van spreken. Ja. Uh, en, en daar hebben het land natuurlijk heel veel van te profiteren. Het is natuurlijk allemaal heel erg gevoelig, Ligt de, liggen de contacten. Ik bedoel, dit hele gedoe daar is begonnen omdat uh, de demonstranten vinden... dat uh, Janukovic veel te veel toenadering zoekt tot Moskou. Dat willen zij niet, zij willen toenadering tot Europa. Um, als je dit zo ziet, deze deal, dan lijkt dat mij de verkeerde kant op gaan, tenminste voor de demonstranten dan. Ja, voor de demonstranten die nu al voor de vierde week inderdaad eh, nog altijd op het plein eh, in Kiev zitten en ook in andere delen van het land eh, de straat opgaan. Ja, voor hen is dat natuurlijk absoluut de verkeerde richting. Aan de andere kant, men beseft ook wel heel goed, ja, de rekening moet ergens betaald worden. Het gaat op dit moment eh, financieel gezien, economisch gezien, eh, vrij slecht in Oekraïne. De, de, de, de lokale munt, Grievnes dat onder druk. Het land heeft ontzettend veel schulden. Ja, en dan kan een handelsverdrag met Europa, wat men aanvankelijk dus wilde tekenen, ja, dat biedt een klein beetje hulp op de lange termijn, maar op de korte termijn heb je gewoon geld nodig. En, dus jij, uh, jij denkt, ze begrijpen het ook wel weer, de demonstranten? Nou Ja, het, op, in zekere zin wel. Kijk, financieel gezien, uh, uh, it makes only sense, is het, is het logisch, wat dat betreft. Uh, uh, politiek gezien is het een heel ander verhaal. Maar financieel gezien begrijpt men heel goed dat het land, uh, wanneer het, uh, uh, dat het aan Europa veel minder heeft, ja. dan aan Rusland. Zie Europa maar eens over de brug komen met 11 miljard euro. Nou, ik denk niet dat Catherine Ashton dat nog ergens op een bankrekening heeft staan. Nee, maar goed, dat zijn de, de, de rationele gevoelens. De emotionele klinken heel anders. Eh, oppositieleider Klitschko, die heeft ook al gereageerd. Die zei dat Janukovic het nationaal belang, de onafhankelijkheid en de vooruitzichten voor een beter leven om zeep helpt. Ja, inderdaad. Uh, uh, uh, ook een andere oppositieleider... Uh, uh, Arseni Yatsenyuk, die heeft al gezegd van... ja, zo'n vet blokje kaart... dat krijg je alleen wanneer je in een muizenval terechtkomt. Uh, nou ja, een mooie vergelijking in dat geval. Ja, het, het is natuurlijk wel zo. Kijk, niets is uh, voor, voor, voor niks gaat de zon op. Wanneer je met Europa zaken doet... krijg je daar ook een pakje aan waarden... en maatregelen en hervormingen bij. Uh, wanneer je met Rusland zaken doet... ja, die krijg je die er ook bij. Uh, je krijgt niet zomaar een lening van uh, 15 miljard dollar... In dit in dit geval. Ja, daar horen gewoon bepaalde politieke verplichtingen bij. Maar het is wat dat betreft voor Oekraïne een beetje kiezen tussen twee kwaden. Ja, en, uh, en Moskou heeft wat dat betreft gewoon veel meer geld uh, ja. uh, beschikbaar. Maar goed, is dit, zie jij dit als een eerste stap richting definitieve toenadering tot, tot Moskou? Nou, daar is het vandaag uh, niet over gegaan. Hè. Waar men in Oekraïne, of tenminste die betogers op dat uh, plein... waar die heel erg bang voor zijn... is dat Oekraïne lid wordt van een soort handelsunie... Uh, die hier bestaat tussen Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan, dat soort landen. Nou, daar is vandaag in ieder geval niet over gesproken. Het ging alleen over die leningen en over een pakket mm -hmm. aan investeringen. Um, ja, aan de, kijk, Oekraïne probeert een beetje van beide walletjes mee te eten. Dus aan de ene kant met Rusland samenwerken... en ook aan de andere kant met de Europese Unie samenwerken. Nou, de grote vraag is of dat lukt... Uh, dat moet dus blijken, maar in ieder geval is de eerste stap gezet. En ja, ergens, hè, financieel gezien, is dat misschien wel een slimme zet. Maar ja, ja. Uh, ja, het land ligt tussen beide in. Het ligt vlak aan de grens met Rusland en met de Europese Unie. Dus ze moeten ergens het midden zien te vinden. Ze moeten het midden zien te vinden. En dat doen ze met in ieder geval een uh, lening van 11 miljard van Poetin op dit moment. Dus Olaf Koens vanuit Moskou, dank je wel. Ragnar Niemeijer, die kijkt naar Excelsior Pek Zwolle... Ja, en uh, Erben zou, als hij niet uh, op het sportgale stond, stond hij te jagen. Ja, dat kan ik me voorstellen, want het staat 2-0 op slag van rust. 2-0 voor Peck Zwolle. En zojuist laat uh, Lars Veldwijk de topscorer met 12 treffers van Excelsior naar voorzet. Vanaf de rechterkant de kans liggen eigenlijk om de aansluitingsgoal te maken. De kapbeweging in het strafschopgebied is goed. De aanvoerder van Zwolle is uh, gezien. Dat is van Polen, maar vervolgens de bal over de kruising gemikt. En zo blijft het dus 2-0. Eén keer eerder was er een goede kans voor Excelsior dat u trouwens de bal heeft op de eigen helft. En komt via de rechterkant via Karami, de rechtervleugelverdediger. Eén keer eerder was er een kopbal van Awassar die we nog kennen van de Kuip van, van Feyenoord onder meer. Na een voorzet vanaf rechts achterwaarts gekopt en toen net geen treffer ook. En vervolgens de tweede goal van Benson en de tussenstand van 2-0 verklaard. Overname met Ricky Kruis de oudspeler van Utrecht onder meer. De overname van Excelsior met Vermeulen. Aan de linkerkant als we in de extra tijd zitten. En Hutte mag gaan schieten. Hij heeft er ook al tien in liggen dit seizoen. Schiet van een meter of twintig. Maar schiet de bal toch af van de goal van Diederik Boer. Dat is de keeper van Peck Zwolle. En zo wordt het doel van Zwolle toch de laatste twee minuten. Wat vaker onder vuur genomen als we nog een kleine minuut spelen in de extra tijd. Er is een wissel geweest. Daan Blij, de man op de rechterflank in de aanval van Excelsior. Geblesseerd eraf gegaan. Botaka voor hem in de ploeg gekomen. En ja, dat is toch een tegenvaller voor Jondal Thomasson. Want hij geeft de leiding aan Excelsior. Dat nu ziet dat Zwolle de bal heeft op de eigen helft. Van Hintem, de inleider van de 1-0, zijn schot niet gepakt. Hij heeft de bal. We zitten een paar tellen voor de rust in Rotterdam. En Zwolle lijkt met een 2-0 voorsprong de kleedkamer in te gaan, zometeen. Snel naar Edwin Cornelissen. Daar wordt nu de coach, de coach van het jaar oh, uitgezet. Laten over. we even horen wat Camille Uurlings gaat zeggen. Aan de naam Tokio uit te spreken. Ik houd die niet langer in spanning, dames en heren. De coach van het jaar 2013 is Gerard Kempers. En hij zegt dat met groot enthousiasme. De, uh, het nieuwe lid van het IOC, Camille Eurlings. Hij is degene die het eerste beeldje vandaag mag uitreiken Aan Gerard Kemkers dus, de schaatscoach van TVM. De man die uh, ja, met succes uh, schaatsers als Irene Buust en Sven Kramer samenwerkt. En dat niet alleen het afgelopen jaar heeft gedaan, maar al jaar na jaar na jaar. Hij uh, is aanwezig in de zaal om uh, de prijs in ontvangst te nemen. Hij dus wel, de schaatscoach Gerard Kemkers... die op dit moment uh, de warme handdruk krijgt van uh, Camille Eurlings. En uh, nu een dankwoord gerichten aan het publiek. Laten we even luisteren naar Gerard Kemkers. Dan denk je dat je veel gewend bent, maar dan sta je voor zo'n uh, grote zaal. Uh, en Sven, ik heb een verrassing voor je. Vanavond gaan we ook niet samen dronken worden. Dat zit er niet in. Um, ik wil een aantal mensen bedanken. Om te beginnen het uh, NOC, NSF en NOS. Voor um, het feit dat wij als coaches deze plek op deze geweldige avond... Uh, ieder jaar weer krijgen. Een terechte plek, denk ik. En uh, het is voor ons uh, als coaches een... Um, een waardering voor het werk wat we deden... en zeker als dat ondersteund wordt met woorden zoals we die net horen. Ik dank ook de vakjury, vooral de vakjury, voor de nominatie. Ik dank alle coaches, alle collega-coaches... voor het stemmen, zodat ik deze prijs mee naar huis mag nemen. Ik wil ook... Even kijken hoor. Ik wil ook alle sporters van de TVM Schaatsploeg bedanken. Jullie zijn een dagelijkse inspiratie en motivatie... om iedere keer weer het, dat extraatje uit mezelf te halen... En dat aan jullie te geven wat ik denk dat ik kan geven. Ik wil ook een heel warm dankjewel zeggen aan het thuisfront. Mijn thuisfront, uh, het gezin, elke en de kinderen. Maar ook mijn familie en vrienden die voor mij altijd de steun zijn. En de, vooral een rustpunt um, waardoor ik dagelijks kan doen wat ik kan doen. Ik moet ook zeggen dat um, hier staan eigenlijk een beetje leeg is. Want ik weet dat dit beeld um, iets... Weerspiegeld dat, dat heet samenwerking. En als ik hier sta, dan sta ik hier om de prijs in ontvangst te nemen... namens een, een, een hele brede staf. Er zijn een aantal collega's voor mij hier in de zaal. Um, ik sta hier, maar ik vind eigenlijk dat die hele staf deze prijs verdient. Dus in die zin is deze ook gedeeld met jullie. Iedereen die een steentje bijdraagt aan um, de prestaties van onze sporters... hartelijk dank daarvoor... Ik sta ja, Gerard hier Gerard Kempkers bedankt dus uh, iedereen he, die uh, hem laatste, die prijs heeft bezorgd. Primair afsluiten. natuurlijk de sporters en uh, ook die hele staf met wie hij samenwerkt. En het was mooi om te horen hoe Camille Eurlings toch een lans brak voor uh, de coaches. Hij zei ja, het zijn de stille krachten achter de sporters... maar ze spelen zo'n belangrijke rol om bijvoorbeeld uh, die top 10 ambitie die Nederland heeft als sportland te, uh, ja, na te streven. Daar zijn de coaches zeer belangrijk voor en daarom dus uh, een uh, hartelijk woord... van Camille Eurlings aan uh, Gerard Kempkers... maar ook aan de andere genomineerde, Daniel Knibbeller. De coach van Epke Zonderland en roeicoach Mark Emke. Maar Gerard Kemkers dus, de coach van het jaar. De volgende categorie die we zo dadelijk gaan krijgen... dat is de uitreiking van een prijs, De Fanny Blankers-Koen prijs En aan wie dat gaat gebeuren, aan wie dat gaat worden... dat zullen we zo dadelijk gaan zien. Dus dan melden we ons weer vanuit de RAI. Juist, dankjewel Edwin. Een meesterzet, zo noemt de pers de spectaculaire lancering van haar nieuwste album, Beyoncé. Ze brak meteen het iTunes-record voor snelst verkopende album ooit. En als klap op de vuurpijl waren haar twee concerten in Nederland in maart vanochtend binnen een half uur uitverkocht. Kortom, we zijn in de band van Beyoncé Knowles. En zo klinkt haar nieuwe CD. Allemaal van haar nieuwe album. Je hoorde Blow, Drunk in Love en Blue. En dat is samen met de. Uh, je hoort er zo meteen, dochter Blue Ivy. Reinhard van Gent, goedenavond. Hey, hoi. Muzieksamensteller en presentator van Fannix. Um, afgelopen vrijdag was hij daar ineens, echt ineens, plotseling. Niemand had het verwacht. Het zesde album van Beyoncé. De kranten staan er vol van. Wat is nou het verhaal achter dit album? Want het, is, het wordt gezegd, het is een meesterzet van Beyoncé. Ja, het is wel heel bijzonder. En je kan het ook alleen doen als je zo groot bent als Beyoncé. Zeg maar de Madonna van nu, zou je wel kunnen zeggen. Um, ze heeft gewoon een album gemaakt onder de titel Lily. Met allemaal producers die ze heel goed kende. En tegen iedereen gezegd: niemand mag hier iets van af weten. Dus uh, de mensen die er niks van af mochten weten, die wisten dat er een album Lily aan zou komen, maar niet van wie. En, uh, en de top van iTunes daar is een deal mee gesloten. En de top van haar platenmaatschappij is een deal mee gesloten. En de rest van de mensen die hoorden dus pas donderdag in de loop van de middag dat er de volgende dag een nieuw uh, album van Beyoncé zou zijn. En ook alleen op iTunes tot 20 december. En je kan dus ook alleen maar alle tracks en alle videoclips als pakketje kopen. Ja, ja. en meestal zit er natuurlijk een heel marketingplan achter. Dan worden er al wat releases gedaan van korte stukjes of hele nummers. En dan wordt ja. helemaal voorbereid, een heel marketingconcept. Maar zij heeft samen met haar man Jay-Z dit helemaal bedacht... van nee, we gaan het helemaal, helemaal zelf doen en, ja. en we vertellen het niemand. Er wordt wel gezegd inderdaad dat het uit hun koker komt. Dus uh, dat ze dat samen een beetje hebben bedacht. Jay-Z heeft eerder uh, zijn laatste album gelanceerd via de Samsung telefoon. Uh, dat kon je ook alleen de eerste twee dagen op die telefoon beluisteren... en daarna pas kopen. Um, nou, het is een hele slimme move... En uh, het is natuurlijk ook, ze zegt er zelf bij, dus een kleine documentaire van een paar minuten gemaakt waarin ze uitlegt waarom ze dit doet. Dat ze het gevoel had dat haar nummers geen impact meer maakten en haar albums geen impact meer hadden. En dat ze eigenlijk terug wilde naar de tijd van Thriller van Michael Jackson. Waarbij je dus uh, gewoon minutenlang voor de tv zit, nummer helemaal uitkijkt, clip helemaal uitkijkt en gewoon helemaal in de war bent en het eigenlijk nog een keer wil meemaken en zien. Ja. En, uh, dat is ja. nogal wat trouwens om, uh, om een kleine link te leggen naar Thriller. Ja, dat is wel heel stoer om dat te <laughs> ja. doen. En ze, ze kan dat wel doen, maar ze zei het wel zo vaak... dat je op een gegeven moment dacht van... volgens mij hebben jullie hier ook van tevoren over gepraat. Dat is ook een soort van uh, marketingstuntje. Ja. Uh, thriller was natuurlijk wel een, een enorm goed album. En die track die heeft een enorme impact gemaakt... omdat het een van die eerste lange videoclips was... met zo'n heel verhaal en een dance move en dat soort dingen. Ja, want, maar ze heeft dit dus in één klap ge, ge, gereleased. Uh, alle nummers bij elkaar, maar ook... Ik geloof 17 videoclips in één keer. Ja. Is het is toch best bijzonder dat al die mensen met wie ze clips heeft gemaakt... dat die dat allemaal voor zich hebben gehouden. Ja, waarschijnlijk in een loods gedaan. Uh, want het zijn wel allemaal videoclips waarvan je denkt... Van, nou, dit zal wel in een studio gebeurd zijn. Nou, behalve uh, die Drunk in Love is toch echt aan het strand, dacht ik. Ja, maar dan dat heb dat ook je ook uh, <laughs> Universal Studios. <laughs> die <laughs> okay. hebben een eigen strand. Ja, ja. Um, maar uh, nee, waarschijnlijk is dat op die manier gedaan. Maar er is echt... Ja, zeg maar hoe het naar buiten is gebracht... is dat het alleen is gecommuniceerd aan de mensen die aan de top staan. Dus alleen ja. de topmensen van Apple en iTunes en dat soort mensen wisten het. Nou kan ze dit maken, want je zegt net al... zij is eigenlijk een beetje de nieuwe, de nieuwe Madonna. Um, ja. Samen met Jay-Z, die natuurlijk ook uh, aan de top staat van de muziekwereld. Maar zij zijn niet alleen, ze beperken zich niet alleen tot de muziekwereld. Ze zitten ook in, in de politiek, of tenminste, daar hebben ze connecties. Ze kennen Obama, ze zitten in allerlei ja. concepten, winkelconcepten. Ja. Uh, er was op een gegeven moment... ik ben even zijn uh, echte naam uh, kwijt... maar hij heeft een serie die heet... Everybody Loves Raymond. En in die serie heet hij Ray, Barone, uh, Ray Romano. heet Hij mm -hmm. ik was uitgenodigd om een speech te doen... toen uh, Obama voor de tweede keer president werd. En toen zei hij... I just talked to the first lady. You know, Beyoncé. <laughs> en hij was yeah. dus backstage ook gewoon met uh, de Obama's. Yeah. Uh, dus zo groot zijn die mensen. Jay-Z is gevraagd om uh, uh, Obama te helpen... bij zijn, uh, uh, zijn candidacy. Bij de promotie, zeg maar... Om, uh, Weer ja, te trekken. Jij, jij hebt hier wel eens aan tafel gezeten en, en gezegd: Nou ja, zonder Jay-Z dan weet ik nog niet zo goed hoe Obama het had gedaan. Die heeft een, een hele grote rol gespeeld, ja. Hij ja, vooral heel veel, heel veel kiezers aangesproken die voorheen nooit stemden. Ja, precies, precies. En, uh, en ja, samen zijn ze echt het powerkoppel. Om nog even ter illustratie: volgens Forbes, en dat is meestal wel betrouwbaar, want dat is een beetje de quote van uh, de wereld misschien wel, ja. uh, zijn ze uh, het best verdienende koppel op dit moment. Met uh, toch wel flink wat geld. Een, een, inkomen, een jaar inkomen van zo'n 100 miljoen dollar. Ja, maar kost dat. Dat zijn natuurlijk, dat zijn natuurlijk oh. gewoon multinationals. Hè. Ja. ja, en ze doen ook veel meer. Jay-Z zit ook in de sport. is groot aandeelhouder. Hij gaat zijn aandelen nu uh, dumpen. Maar groot aandeelhouder van de Brooklyn Nets basketbalteam. Uh, vertegenwoordigt ook sporters. Uh, Beyoncé heeft natuurlijk een geurtje. Zit in de H&M reclame. In de Pepsi reclame. Dus ze verdienen ook op allerlei andere manieren geld. Ja. Beyoncé BV zijn ze. Even, nog even een fragmentje van jouw favoriete nummer. Wat is dat, Reinoud? Van een uh, nieuwe Drunk album. In Drunk in Love met Jay-Z samen. Echt Het is zo te gek, Reinoud. omdat het, het is helemaal niet de oude Beyoncé hè? Het is, het is. Het is stoer. Ze heeft echt gedaan waar ze zelf zin in had. Het zijn hele open beats, hele rauwe beats. En ze heeft dus ook de nummers geskipt die Poppy waren. Daar is ze ook gewoon voor uitgekomen. En dit was waarschijnlijk, als de platenmaatschappij zich ermee had bemoeid, niet het product geweest wat ze had uitgebracht. 880.000 keer al gedownload. Meer dan een miljoen geloof ik inmiddels. Ja, het is al door een miljoen. Dat kan ik zin, hè. Dankjewel, Reinoud van Gent. Yo. NOS Journaal dan nu met Ewout de Jong. b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 Sluit jij je zorgverzekering af op independer.nl, dan heb je recht op onze zorgservice. Dit is Radio 1.